En daarvan het derde zangvers. Zou zouden nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord. Het welk u beschreven vindt in het boek Openbaringen van Johannes. En daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemden Openbaringen 1. Het dag vooraf de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader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 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellem. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende. En de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de Gemeenschap der Heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenissen van Jezus Christus. En al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie. En die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Johannes.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 De eerstgeboden uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad. En van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesteren goden. En zijn vader hem zeg ik. Zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amon. Ziet, hij komt met de wolken en alle ogen zal hem zien. Ook de genen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, Amon, Ik ben de Alva. En de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de leidzaamheid van Jezus Christus, ...was op het eiland genaamd Patmos ...en het woord Gods... ...en om de getuigenis van Jezus Christus... ...en ik was in den geest... ...op den dag des Heren... ...en ik hoorde achter mij een grote stem... ...als van een bazuin... ...zeggende... ...ik ben de Alpha en de Omega... De eerste en de laatste en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Namelijk naar Evese en naar Smyrna en naar Perchamus en naar Tiratire en naar Sardis, en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om te zien de stem die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van die zeven kandelaren, eenen die den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en om God aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk in een vlamvuur. En zijn voeten waren blinkend koper, gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als in een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een twee scherp zwart. En zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leidde, Zijne rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, Amon. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf het geen gij gezien hebt. En hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze, de verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren zijn, de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten. Weggen <coughs> onze hulp. Zij in de naam des Heren. De Heren. Die hemel. En aarde. Gemaakt heeft. Die trouwt houdt. En eeuwig leeft. En nooit of immer laat varen. De werken. Zijner handen.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 Amen. Ons staat aan de hand van de Heidelberger Catechismus van zondag 19 nog te verhandelen vraag 52 met haar antwoord. Ik lees u gemakshalve de hele 19e zondag voor. De ik een aldus spreekt. Waarom wordt erbij gezet zittende. Ter rechterhand God. Antwoord. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is. Opdat hij zichzelf bewijzen. Als het hoofd zijn christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christi. Antwoord. Eerstelijk. Dat hij door zijn heilige geest in ons. Zijner de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden Antwoord. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even, dezelfde, die zich tevoren om mijn wil voor Gods gerichte gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit den hemel verwachtte die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Al genoegzaam en zelfgenoegzaam, God der zelfverlustiging, die van niemand gediend hoeft te worden als iets behoefende. Als u onderhoud van ons moest hebben, gelijk als wij van u, dan was u er alleen geen even meer. In geen evenmin. meer. Niemand heeft voor u een dronkwaard. Ook niemand heeft voor u een stuk brood. Ook niemand heeft voor u hetgeen geen waardig zij te ontvangen. Om geprezen, geëerd, geloofd en vereerlijk te worden. Waar de zonde der ondankbaarheid de zwaarste last is die de aarde draagt. Een vooraanliggende zonde, een bovenaanliggende zonde, een zonde die er altijd is. En die zich altijd openbaart, zodat u voor al het goede der onderhouding niets ontvangt, dan stank voor dank. Niets ontvangt dan datgene waardoor we ons waardig gemaakt hebben, alle honger en alle kommer en alle dorst en alle nachttijd zodat gij goede tieren zijt over bozen en ondankbare schepselen. Wanneer het u behaagde, door ons een indruk en een doordruk. En met kracht en afdruk van te geven ons harten. Waar ze vol van smakten. Niet om het daarmee goed te maken. Maar om u eerlijk te herkennen, dat er van de ganse schepsingen en alle schepselen niets zo verdorven is als de mens. Niets zo ondankbaar is als het schepsel. Was er geen bloed voor, dan moesten we de voorreden omkomen. Was er geen biddende en geen dankende ogenpriester voor. Om die zonde te bedekken. Met gerechtigheid toe te dekken. We moesten rechtvaardig omkomen. Maar nu zijn het de goede tierenheden des Heeren. En we nog niet vernield zijn. Laat uw barmhartigheden geheiligd worden. Tot levendmaking uit de dood. Tot opmerkzaamheid de schatten. Waar gij in de weg uw voorzienigheid over alles gaat. En ook boven alles staat. En niets ontvalt u. Ook valt er nooit iets uit uw handen. Gij zijt wiens naam is. Sterke God, Vader der eeuwigheid, die ons in dit avontuur een andermaal nog rondom uw woord een plaats wilt geven. Gij wilt ons andermaal vermaanten, ons andermaal gewaarschuwden. ons andermaal tegentreden dat de wereld vergaat. En dat de mens de wereld verlaat. En dat men eens zal geroepen. Ja zelfs opgeroepen. En dan moet daar gehoor aan gegeven worden. En er zal ook gehoor aan gegeven worden. Zodat al wat op de aarde is. Eens van de aarde zal zijn. Ja eens zal de aarde er zelf niet meer wezen. En als er dan niets meer van het zichtbare is. Dan zal het onzichtbare bestendigd zijn. En bevestigd zijn. Dat God alles en in alles zal zijn. Here, gij mocht ons arm stoppen. Tot uw lof gedenken. En nog een zegen daarop merkzaamheid willen schenken. Ook die oude vriend die aan de dag vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht zal worden. Gij mogen eens met hem zijn. Gij mogen eens in hem zijn. Dan zou dat kunnen. Niets heeft hij. En niets heeft hij verdiend. Maar dan zou er een plaats. Kunnen gemaakt voor hem, die alles verdient en om niet komt te geven. Gedenk uw ganse kerk, in alle moeiten, en alle lenden. Het is meest het Sion, niemand vraagt naar hem. Het is meest het kerk wat eenzaam zijn weg gaat en eenzaam daarheen gaat. En menigmaal ervaart, eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer. Die daar menigmaal op aarde staan, voorwaarts zien ze u niet. En achterwaarts merken ze u niet. En die nochtans niets ziende, toch uitziende. Niets hebbende toch uitzien waar de volmaakte gaven en giften afdalende zijn van den vader der lichten, vader der lichten. bij wie geen schaduw van verandering is hoe we ook ons gevoelen en welke wangestalt we ons ook waarnemen gij zijt gisteren en heden Dezelfde tot in de eeuwigheid. Niemand kan uw komst verhaasten. Maar ook niemand vertragen. Gij komt als gij komen wil. En als dat uw willen is dan breekt gij door. Uw naam is Peres. Hoe zijt gij zo doorgebroed. En dan moet de dood wijken. En de hel zwijgen. En de zonden zwichten. Voor uw almachtige genade. En ons en ik moet eronder. Om met die goddelijke ik. De drie eenheid Te drijven in het wonder. Wil u ons alle oren doorsteken. Anders horen we niets heer. Ach, oh, dan horen we niets. Bij alles wat we horen. Kunnen we dan alleen ons oordeel maar zwaarder maken. En de hel dieper maken. U mocht er eens in meekomen. Wie kan u toch tegenhouden. Wanneer u een mens wil behouden. Wie kan dat keren nog afweren. Wanneer u een mens wil bekeren. Dan heeft hij alles tegen. En alles staat hem ook tegen. Maar dat staat u niet in de weg. Want uw naam is. Sterke God. Inbreekt en doorbreekt. En uw werk onwederstandelijk. Verheerlijk en openbaar. Ga ons voor. Met uw heilig. Verlicht. De duisternis van ons Neem nog eens weg de dorheid en de ellendigheid en de droogheid van onze harten. Ach, hoe mindermaal gaat uw kerk over de wereld dat ze niet meer kunnen bezien dat ze van uw kerk zijn. En geloof nodig hebben om te geloven. Dat hoe zalen ze zo gevoelen. Dan ze het nog kan zijn. Gelijk eenmaal de bruid betuigde: Ik ben zwart. doch geliefdelijk. In hem. En wint uw ganse kerk. Door zijn bloed dood en gerechtigheid. Voor eeuwig volmaakt is. Amen. Van de 132e psalm. En daarvan van het 9e, 10e, 11e, 12e zangversie. in inmiddels krijg iedere gelegenheid zijn er liefde gaven af te Want Sion is van God begeerd. Wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is een eeuwigheid met rust. Zelfs Sion zal zel de arme spijs, hier zegen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs. De priest is met mijn heil bekleed en het volk doen juichen wel tevreden. Daar zal ik David door mijn kracht en horen van rijkdom, ere macht. Door reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfden knechtenlicht. Eén heldere lampen toevericht. 9, 11, 10 en 12. In zondag 19, in 1 vraag 52, Daar komen we het woordje troost weer tegen. Het welke ik mee maar twee of drie maal, in de Gans- en heidelberger gevonden In de eerste plaats komen we dat woord tegen in zondag 1. In de eerste zondag. En in de tweede plaats komen we het nog een keer tegen in zondag 22, vraag 57. Wat troost u de opstanding van Christus? Aangaande zonder geen getuigde en ijdelbergige katechismes. Wat is, niet wat wordt, maar wat is heden uw enige troost? Als dat je man is, ja, dat is een verliesbare troost. He. Dat hebben we morgen gezien. En als je vrouw de enige troost is, dat is ook een verliesbare troost. Ook elke dag verlies. En als onze kinderen onze enige troost zijn, dat is ook verliesbaar. Want ze zijn sterfbaar. En het is toch zo zelden als het anders is. He. Het is zo zelden als het anders is. Wanneer geldt dat, is dat ook verliesbaar. ziet schiet ook niks van over. Maar wat voor antwoord geeft een heidelberger daarop? Een geestelijk, een bevindelijk, een vleesdodend antwoord. Want die zegt dat ik niet meen. Maar mijn getrouwe zaligmakers eigen bent. Niet meer van de duivel zijn. Niet meer van de wereld zijn. En niet meer van je eigen zijn. Maar alleen van Christus zijn. Dat is genoeg. Daar heb ik kerk nooit genoeg van. En als Christus het hart inneemt, dan is hij het ook. Zolang als hij er is. Zolang de koning zijn rond de tafel is, dan geeft zijn nadus. Zijn liefelijke reuk. Maar als Christus er niet is, dan is vlees er weer. Dan is de wereld er weer. Dan is uw man er weer. Dan is uw vrouw er weer. Dan zijn uw kinderen er weer. Vanwaar dat Zion op aarde. Een worsteling heeft. Op leven en dood. Een strijd die er gekamd wordt. Tussen wanhoop en hoop. Tussen hel en hemel. Een strijd geliefde. Wat de zwaarste strijd is. Die op aarde af. afgelegd wordt. En dan schrijft een apostel aan zijn gemeente. Gij hebt nog niet ten bloede toe tegengestaan. Strijdende tegen de zon. En in Timotheus zegt. Ik heb den goeden strijd gestreden. Mijn loop geëindigd. En voorts is voor me weggelegd. Hoor je wel weggelegd. Bewaakt. Die kroon der, der eeuwige overwinning. En niet alleen mij zegt. Maar allen die zijn verschijning hebben gehad. Ons geldt het in zondag 19. De opvaring christine neemt hij zijn kerk mee. Hij vertegenwoordigt ze bij de vader. Hij vertegenwoordigt ze aan de rechterhand zijn vader. Hij is niet heen gegaan om van zijn kerk af te komen. Maar om ze eeuwig, eeuwig bij zich te houden. En door recht en door gerechtigheid te behouden. Christus is zijn kerk nog nooit moe geweest. Nooit. En er zal ze nooit moe worden ook. Waarvan de apostel Johannes immers betuig zijn zijn brieven. Wij hebben hem lief, maar, maar die man valt er meteen buiten, meteen valt hij aan de kant. Omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Het is of die zeggen wel, hij is begonnen. En dat goddelijke begin. De instorting van liefde dat geeft wederliefde. En in die wederliefde wordt aan Christus geliefd door Zijn eigen liefde. Door Zijn geschonken liefde. Zo dat Psalm 145 daarvan betuigt. Al wat Gij vrocht zal juichen. Tot zijn heren. En bij Psalm 115 bezegelt het. Zeggende: Niet ons, niet ons. Gelukkig, gelukkig. Zou ik wel duizendmaal willen zeggen: gelukkig. Want als er één nagelschrapsel van ons bij moest, dan werd het voor even donker. En nooit geen licht meer. Als er ene zucht of ene begeerte van u of van mij bij moest. Dan zou het besluit baren. En dan is voor eeuwig verloren. Maar het is uit hem, het is door hem en tot hem zijn alle dingen. En het is zijn kerk die het op aarde leert. Zonder mij. Kun je niets doen. Je probeert het wel volk. Maar het lukt niet. Het lukt niet. Je probeert het dan zusjes En dan zo is. Maar alles mislukt. Mag ik dat nu eens. Gelukkige mislukkingen noemen. Gelukkige mislukkingen. En als er dan niets meer overschiet. Dan een mislukking in u. Dan lees in dat 53 ste hoofdstuk van Jesaja. En het welbehagen des zal door zijn handen. Hoor oh je wel, niet door onze handen, zal door zijn handen gelukkig voortgaan. Dat breekt onze handen, dat breekt onze benen om als een lamme gedragen te worden, in den schoot van die enige hoge priester. Nog eenmaal, wat is uw enige troost, als de zeden sterven moest worden, als de zeden sterven zou zijn, als u weer zeden opgeroepen zouden worden, Dan is er misschien nog eentje. Of nog een ander. Hij zegt: man, hij is wel eens van me geweest. Maar ik durf vanavond niet te zijn. Het is mijn enige troost wel eens geweest. Maar ik durf het vanavond niet te herkennen. Hij is me alles wel eens geweest, geweest, geweest. Toen ging het. Toen kon het. En ik dacht dat dat blijven zou maar. Die zoete gestalten zijn heen gegaan en weggegaan. En alles wat de zonde van een mens overlaat, dat stof en als niet. Uw enige troost, dan stappen we daar weer af, Ede, dat wil zeggen aan God genoeg hebben. En nooit van God genoeg. Niets meer hebben, niets meer kunnen, niets meer bezitten. Waar de waarheid bekrachtigd wordt, laat, laat u zaligen. Hoe rampzalig ook zijt, en hoe verdoemelijk dat ook zijt, en hoe vuil dat ook zijt in het licht van Gods aanschijnen. Hij vraagt niet om een schoon mens. Hij zoekt geen mens zonder zonden. Die is er in de eerste plaats niet. En in de tweede plaats zou Luther zeggen. Hij de zonden van de aarde wegneemt. Dan neem ik Christus ook weg. Want die is voor de zond daar gekomen. Wat zegt dat 52ste vraag en antwoord? Durf de niet aan te beginnen die er tegenaan. Want dat tekent ons dat de wereld vandaag niet op zijn ziekbed legt, maar op zijn sterfbed. En op een sterfbed volgt een doodsbed. Dat de wereld aan het einde begint te kloppen. En ik denk dat het einde van de wereld net zo onverwachts wezen zal. Als het sterven van minder mens. Onverwachts, ongedacht. Niet gerekend op sterven, toch sterven. Geen sterven verwacht, en toch sterven. En dat zou ze onverwachts niet gaan eden. Aan we nieuwe aan de aarde gekluisterd waren. Aan we niet een en al stof waren. Waarvan ook David moest zeggen. Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Rij David. En wederom zegt hij, wendt, wendt de ijderleden van mijn af, Rabbi David. Waarin wij je hem eens zien, dat die mens uit de aarde de aard zit. Bij alles wat hij hoort, wordt het niks anders. Bij alles wat hij leest, wordt het niks anders. Die mens leeft een doodsleven, een leven des doods. Waarvan de waarheid die is betuigd, zal het anders worden. In het evangelie van Johannes. Een hoofdzakelijke, zielse makende waarheid. Waarin Christus getuigde die dagen, zouden die dagen al gekomen zijn? Zouden die dagen al achter je mag hebben? Van dood levend gemaakt. En daar de kennisneming van heden in uw leven. Die geestelijke dood staat jong en oud. Die is van zulke verschrikkelijke kracht. Dat nog donder, nog bliksem, nog hemel, nog hel, Nog een prediking van de zonen des donders of de vertroosting. Dat mag op die geestelijke doodstaat niets, helemaal niets. Ge zult misschien denken, man, is het nou wel zo erg, het is nog veel erger, het is veel erger. Uf. Als je het mocht beleven, dan je misschien vandaag of morgen zeggen, man, je hebt het de helft, je hebt maar aangestipt. Want het kan geen eens gezegd worden. Het kan geen eens gezegd worden. Maar ik wil er mij afbreken. Aangaande Jezaja 1. En dan moet niet het daar maar eens over denken. God gaven het één te denken. Want overdenken, dat is de lucht. Maar indenken, dat is een toepassing. En van toepassing en openbaring moet een samen zalig worden. En anders gaat onze neus voorbij. Anders gaat onze neus voorbij. En wat zegt de profeet in dat eerste hoofdstuk? Het is een menigvuldige, aangehaalde waarheid. Misschien weet je maar in je gedachten. Om dan hem nog alles aan te halen en vele omstandigheden van de prediking des woords en van de vermaningen en de bestraffing. Dan getuigt God in hetzelfde door middel van die profeet, waartoe zou je meer geslagen worden. Ik heb je vrouw weggenomen, maar jij hebt je niet bekeerd. Ik heb je man weggenomen, maar jij hebt je niet bekeerd. Ik heb kinderen van je weggenomen, maar je hebt je niet bekeerd. Ik heb je geslagen in het lichaam hier en daar, maar je hebt je niet bekeerd. Met eerbied gesproken. Dan wil God zeggen: wat moet ik nog meer aan je doen? Wat moet ik nog meer aan je doen? Ik heb alles gedaan wat er aan doen is. En gij hebt niet gewild. Wij zouden liever horen, gij hebt niet gekund. Dan konden we God de schuld geven. Maar ik denk dat onwil en onmacht, schuld bij de groot is. Niet willen en niet kunnen. Niet willen is vijandschap. En niet kunnen is machteloos zijn. En, en beide worden in de kerk geleerd: Den onwil en den onmacht. En wanneer hij niet tweeënvijftigste vragen vraagt. zegende Wat troost u? Hij vraagt niet wat het troost voor Abraham zou weet. dat zou wel goed zijn. De troost voor Jacob zal ook wel goed zijn. En de troost van David zal ook wel goed zijn. En misschien van je vader of je grootvader of je moeder ook wel, maar de u. Wat troost u? Dat je weer dat persoonlijke. Dat hij weer die waarheid zo op een mens aankomt. En die naar een mens toe komt, kwam die maar binnen. Kwam die maar binnen. Wat troost u, niet de komst van Christus, want dat is gebeurd. A, in de belofte, en B, in de volheid des tijds, en C, in zijn komst, om te oordelen de levenden en de doden, de laatste trap van zijn verhoging. De laatste stap zijn er heerlijke openbaring. Waarin de apostel schrijft aan de filipensium. dewelken een God uitermate verhoogd heeft. Met een verhoging die. Gekroond. Met een kroon van fijn goud onverouderlijk en blijvende tot in het eeuwige leven. Wat troost u de wederkomst van Christus. Die kan ons niet troosten aan we Christus niet kennen. Zijn wederkomst kan voor ons geen blijdschap zijn, wanneer hij niet gekend wordt in zijn persoon. Indien hij niet gekend wordt in zijn ambten. Indien hij niet gekend wordt in zijn lijden. En in zijn sterven. Indien hij niet gekend wordt in zijn dood. En niet gekend wordt in zijn opstanding. En hij niet gekend wordt in zijn hemelvaart. En niet gekend wordt in de zitting. Aan de rechterhand Gods. Vader. Wat troost u zijn wederkomst. Zonder wedergeboorte kan er geen blijdschap zijn. Ah. En zonder persoonsopenbaring kan er ook geen blijdschap zijn. En zonder afsnijding van de eerste adem. En dan tweede Adam. Dan zit je altijd nog tegen je schuld te kijken. Dan zit je altijd nog tegen die breuk. Die er ligt tussen God en je hart. Dan zie je altijd nog de onverzoende staat. En de verzoening noodzakelijk. En toch missende. De verzoening onmisbaar. En toch niet bezittende. Dat geeft hem. In zulke bekommerde zielen. Een bekommering over hun zonden. Niet over de hemel. En geen bekommering over de hel. Maar een bekommering over hun zonden. Hoe kom ik heilig voor God. Hoe zal zijn wederkomst mij ooit tot blijdschap kunnen zijn? Hoe zal zijn wederkomst mij tot een eeuwige vertroosting kunnen zijn? Hoe zal zijn wederkomst mijn ziel op kunnen beuren zijn geziet en mij komt? Springenden over de bergen en huppelenden over de heuvelen. Leggende nog bergen van schuld volk tussen u en uw ziel. er nog een ongeheelde breuken. En er nog een ongedempte kloof tussen u en God. er nog een afstand tussen God en uw harten. Zodat je menigmaal zeggen moet, u komt zal mij verblikken, u komt zal mij verblikken. U komt zal mij verschrikken en niet verkwikken. Wat roogst u? De wederkomst van Christus, hij komt dus als de Christus. En waar Christus is, dat zult u hem zien als de Christus. De welke verklaart is. Ik denk aan Simeon in Lucas 2. Wanneer de oude dat kunnen inbrachten, dan zeggen Jozef of Maria niet, hier heb je Jezus, hier heb je Christus, hier heb je de Zoon God. Hier heb je de Messias. Helemaal niet. Simeon heeft hem gezien, zodat hij hem geopenbaard is. En als Christus in je hart geopenbaard is, dan brandt de helder dat niet uit. Dat drukken de duivel niet uit. Als Christus in je ziel geopenbaart is, als de weg, de waarheid en het leven, als die goddelijke Nederlandse Jezus in je ziel verklaart, en zal ik zeggen: dat is die, dat is Waarvan de bruid zegt: Al wat aan hem is, is gans Zullen Zulken is mijn liefst En Zulken is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. De wederkomst van Christus. Gelijkheid tot zijn jongere getuigen op de top van een olijfberg. Wanneer de gezanten uit het nieuwe Jeruzalem zeiden, waar staat gij? En ziet ook naar de hemel, dezezelfde Jezus die u gekocht heeft, die u betaalt heeft. Dezezelfde Jezus die u verlost heeft. Dezezelfde Jezus die zich midden in de dood gestopt heeft. Dezezelfde Jezus die zich doodgeliefd heeft van de eeuwige deugde God. Die zich duld geliefd heeft aan het recht Gods. Deze in Jezus. Die aan het moord en verloek houdt des kruises. Gestorven en voldaan. De welke van dat kruishout. De zee van Gods toorn is overgestoken. Daar komt je nooit overheen. Daar komen al de verdoemden in de verdoemenis. Komen nooit over de toren Gods heen. Ze kunnen nooit het einde van de zonde vinden. Daarom ook het einde van Gods toren niet. Maar Christus heeft het einde van de toren Gods gevonden. weggedragen en het einde van de zonden overwonnen, en den Vloek der wet voor eeuwige weggenomen, opdat hij zijn zegenis hadden. met vergeving, met aanneming, tot kinderen God. Wat troost u zijn wederkomst volk, wat hebben we daar toch weinig van in ons leven. Wat zijn we toch meest, maar werelds en vlees. We kunnen haalde... Wat kunnen we het meest doen met een houdbare nood. Met een houdbare verdrukking. Met, haalde... met houdbare begeertes. En ik heb u meer gezegd. Houdbare noden zijn de gevaarlijkste noden. Daar word je grijs mee en er gebeurt niks. Daar word je oud mee en er geschiet niets tot verlossing. houdbare en dan zeg je elke dag, het staat niet goed, maar de mens gaat door, en dan zeg je elke morgen, ach hoe zal het ooit goed komen, maar je gaat een dag weer in, het is houbaar, het is houbaar. en als die houdbaarheid, niet eens opgebonden wordt tot onhoudbaarheid, dan besluiten we ons leven daarin, en dan doen we het ermee. Maar in lees in Psalm 99, dan wordt het weer eens anders. Dan moet er soms weer eens wat beuren. Moet er soms weer eens een operatie plaats hebben. Of slagen met kinderen en kleinkinderen. Dan voel je het soms al aankomen. Zo kan het niet blijven. Vandaag of morgen, dan is het oordeel er wel. Soms voel je het nader komen. Waarin je gewaar wordt. Zoals nu is. Zo kan het niet blijven. onverwacht is het anders. En roepen dan uit de benauwdheid die ze hadden. En hoe gaat het niet om de benauwdheid. Maar gaat het niet zonder. Want God gebruikt die benauwdheid. Nou gaat het niet zonder nood, maar God gebruikt die nood. Nu gaat het niet zonder een vloek der wet, maar God gebruikt die vloek. Opdat we gewaar zullen worden dat men ons niets waardig gemaakt hebben dan de vloek. Wat troost u de wederkomst van Christus? Op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de dulden. Zie daar het gezag. Zijn er goddelijke majesteit. Toen ik dat vanmiddag te zat overwegen. Dan moest ik wel eens een keer zeggen heer. Als ik me niet bedrieg. Dan is dat toch wel eens geweest. In zijn schenking. In die overname. Niet anders, maar eens andere. Daar is het wel eens geweest, en we bij beide anderen omhoog stonden. Wanneer komt die dag? Dat ik toch voor u zal wezen. Dan is de begeerte die zich uitstrekt als een boom des levens. En als de begeerte naar een zodanige persoon zo zoet is en zo misbaar goed is, wat moet dan het bezit van zulke persoon zijn? Om te oordelen de levenden en de doden, waarin we meteen zien dat in de komst van Christus er nog een kerk op aarde zal zijn. Ik weet niet wanneer hij komt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kan vannacht zijn. Kan morgen zijn. Ik weet ook niet of dat een dag komt. Of dat hij in de nacht komt. Ik weet ook niet of hij in het begin van de week. Of in het eind van de week komt. Sommige oude. Maar dat laat ik daarna ook weer. Die menen dat Christus in het oosten op zal staan. En vandaar zich openbaren ze over de gehele wereld. Weer andere ouderen die menen dat het jaar 6000 het einde van de wereld zal zijn. En berekenen 2000 voor de wet en 2000 onder de wet en 2000 na de wet. Maar ik laat dat liggen. Ik laat dat licht. Want niemand weet van die uren, Zelfs de zoon niet. Dat wil zeggen. Zoals hij de zoon des mensen is niet. Wel weet hij dat zoals hij de zonen gods is. Is hij al weten. Eens wezen met de vader. En de heilige geest. Maar het zegt ons ook meteen. Hoe donker ooit God zijn weg mag wezen. Hij ziet een gunst op die hem vreest. Ze werken na bijna 6.000 jaar om de kerk van de wereld te krijgen. Waar is Nero? Waar is Antiochus? Waar zijn al die helse vijanden? Je kunt ze vinden in de hel. En de kerk is er nog. De kerk is er nog. Dat kleine hoopsje, waarvan de profeet Jesaja betuigt, vrees niet. Gij wormske, Jacob, je weet wat een wormkje is. ga je zo optrappen. En dat kan je zo wegtrappen. Daar zie je Jacob als een krachteloos en als een machteloos mens. Hij kan zich niet verweren, niet tegen de zonde, niet tegen de vijand. Ik hoor hem schreeuwen. Soms voel ik hem schreeuwen. Met die 35e psalm, twist met mijn twist. Heb je zo? heb je zoek, hij ook twist. Hij rookt in je dag en nacht vervolgen En die dag en nacht je over de rug kruipt. En je het leven bitterder maken dan bitter. En zuurder maken dan zuur. Als ik soms lees. Van de moedeloosheid van een Job. Dan zeg ik, Heer, ik ben Job niet, maar ik verstaat het. Ik verstaat. Het. Kan begrijpen. En uit van de moedeloosheid leest van Jeremia. Terwijl ik in het Duits schreef: zeg de achter mijn moeder geweest waar. Als een die eeuwig zwanger is. Dan zeg ik: Heere, dat is Jeremia. Maar ik versta er iets van. Ben je ook wel eens moedeloos? Ben je ook wel eens moedeloos? Het is een ziekte. Waar de ganse kerk aan lijkt. In beproevingen. En in verdrukkingen. Je bent zo gauw moe. Je bent zo gauw moe. En dan leggen we die wapens maar neer. We willen maar ophouden. En zonder, als je voortdurend moet leven onder de ontdekkende genade, dan borrelt onze verdoemelijk en ik voortdurend maar op. En voortdurend komt die goddeloze en ik maar naar voren. Je ziet hem en je voelt hem, je kan er niet afkomen. Je kan er niet afkomen. Van waar de kerken bij ogenblikken uitschreeuwt. Oh God, help! O oh God, help! Red uw kerk. En nu is het waar wat die Godzalige brakels zijn. Want in ik beleid dat mijn zo'n Bijbel, maar ook nog boeken der Godzaligen heeft. Kij je naam soms lezen. En er zijn brakels in de redelijke godsdienst. Die nooit zijn moed is verliest. en nog nooit nieuwe moed ontvangt. En in psalm 30 staat. Hij geeft hen moed en krachten. Die hopen. Die hopen. Op hem wachten kan er zo spannen volk. Kan er zo spoken vanmiddag. Kan er zo stormen van binnen. Dat zei het, oh God, het schip vergaat. Het schip vergaat. En dan zegt hij, Godzalige Luther. Christus laat wel zijn volk zinken, maar hij zal ze nooit laten verdrinken. O genoot mag gaan. God zal zijn spijans kop verslaan. Uw vijandschap ook. Uw ik ook. En er is op aarde niets wat God meer in de weg staat dan ons en ik. Die staat altijd in de weg voor en die moet aan de kant gezet worden. Om eens te mogen ervaren. Wat Paulus zei en op de weg naar de Damascus. Heer, wat wilt Gij dat ik doen zeg. Maar wanneer hij komt, en hij komt ik heb je het zelf gezegd, hij kan niets zeggen wat niet op zijn plaats komt. Hij kan niets beloven volk wat niet vervuld wordt. Al is te waar, al is het waar. Dat de kerk meenigmaal in haar gemis en haar veroordelingen en beschuldigingen uit. Zullen Gods beloftenissen eeuwig en vervullinges. Vruchteloos, Vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Al is dat de kerk bij ogenblikken. Uit de afgronden der duisternis en het uitschreeuwt. Zou God zijn genaven geen. Nooit meer van. Is afgedaan. Is af. En dan moet ze zelf zeggen. Hoe verhard dat ze ook is, oh God, u bent groot gelijk als u nooit meer naar aan Ken je anders als je rechtvaardig en minderwaardig mens is er nooit op de wereld geweest als ik. Nooit is er een minderwaardiger mens in de schepping geweest dan ik. En dan gaat de kerk naar Paulus ruiken alleen. Dat ze Christus zich openbaart en ze inwint. En wat zegt die man erin, Timotheus zijn? Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Maar dan moet je handen hebben. Dat zijn wedergeboren handen. Dat zijn wedergeboren armen. Aller aannemingen waardig. En daar komt die Christus. Daar komt die bloedbruidegom. Daar komt die de aarde nat gemaakt heeft met zijn bloed. En op Golgotha bloed over bloed gestort heeft. Bloed over bloed. Terwijl welke geduld gebloed is aan het kruis op dat, dat goddelijke zoete bloed, dat waardehoudende bloedvolk, de prijs is betaald, die is volkomen betaald, daar kan geen pennetje bij, maar ook niet af, men zegt wel eens, en ik kan verstaan, en ik neem het niemand kwalijk wanneer het al zo is licht, dat vanwege de dierbaarheid die in dat bloed zit. Vanwege de noodzakelijkheid in dat bloed. Dat je bij je ogenblikken betuigt, heren, één druppel, bloed, één druppel bloed, één druppel bloed, één druppel bloed. Maar als zover komt, volk. Dan schreef je om de laatste druppel, om de laatste druppel. Ze komen niet schoon. We zijn zo door en door verpest. Door de zonden. En we zijn zo door en door vervuild. Vanwege ons ongerechtigheid. We zijn zo door en door slecht. Dat alleen het bloed Gods, Waarvan ik lees in handelingen 20. God heeft zijn gemeenten. Van God voor God. Door zijn bloed gekocht. Maar als dan. Om met een enkel woord maar weer te gaan eindigen. De levende zonde dan nog van Sion zijn. Zal er dan nog een volk vinden? Die zijn volk in stand houdt. Dan zegt Luther, laat de held maar bruisen. Maar zijn hand is vast. En zeker zodat bij zijn komst op de wolken des zevends wordt hij verwelkomd. Vanmiddag, God, ik zei geen mijn eigen. Ach, heere Jezus, als je heden kwam, ik weet niet waar ik blijven zou. Ik weet niet waar ik neerkruipen zou. Weet niet. Als hij in zijn heiligheid, der de heiligheid zich openbaart. En in zijn majesteit zich verklaart voor dan krimpen we kan, Dan krimpen we in hemelkant. Maar nu is er een weldaad in de ganse kerk, die in Christus door den Vader geëigend is als zijn kinderen. Hij brengt zijn bekendheid mee als Jezus. Zoals hij als zalig maken je openbaart. Hij brengt zijn bekendheid mee als profeet, zo die je zielen ontdekt is. Hij brengt zijn bekendheid mee als verlosser. zo die je zielen verlost. Is. En overgebracht heeft in den Vader. Gezult hem kennen volk aan zijn lip tekenen. Je zult hem kennen aan de wond zijner zijden. Je zult hem kennen in zijn spreken. Want hij spreekt een taal en een stem die boven tienduizenden gehoord wordt. Er is maar één stem, Jezus, maar één, maar één. Ik twijfel er niet aan. Als je die mocht beluisteren. Die breekt alle banden, lost alle raadselen op. Hij geeft leven in de dulden, en ruimte in de eenten. Mijn schapen, zegt, die horen mijn stem. En een vreemde zullen ze niet volgen. Volk zijn zwijgen is menigmaal een bitterheid er zijn zwijgen is mindermalens dus. wat het is. Zodat ze wel eens zegt, heer, één woord. Ach, één woord. Zeg het dus tot mijn ziel. Ik ben je heil alleen. Ik denk dat de strijdende kerk bij uitzien moet gaan sterven om straks eeuwig in te zien zonder sterven. Maar zij zullen hem, naar het getuigenis van de Apostel Paulus, wanneer hij zich voor zal doen op de wolken des zeggens, de jongen wij moeten alle Jezus zien kan best zijn van in onze tijd. Alles begint erna te ruiken. Alles begint erna te ruiken. We hebben een toppunt in de zonden. We kunnen niet hoger meer zondigen. Aan me durven schrijven en zeggen dat Christus een homofiel geweest is op aarde. dan weet ik niet welke zonde nog hoger moet reizen. En als men de ongeborenen blijft slachten, ik weet niet welke zonde meer de schepping vernietigt dan deze. Maar ziet hem, Hij komt, Hij komt. En als hij komt volk, dan brengt hij zichzelf ermee tot verlossing voor zijn volk. Ze zullen in zijn lid tekenen hun kwitantie aanschouwen. Ze zullen in zijn de voldoening. Tot een eeuwige verzoening. en toch denken. Ach, dat is een beetje plat mag zeggen. Dat de kerk. Zodra ze hem ziet, hij ziet ze wel in. En dan tot die van verre staande zal zeggen. Want er is geen één kind van God dat binnen durft te lopen. Daar horen ze niet. Daar horen ze niet. Dat is de slecht. Ze moeten binnen gehaald worden. Ze moeten naar binnen getrokken worden. En hij tot hen zeggen zal, kom, dan trekt hij meteen vol. Dan leg hij meteen tussen de armen van die eeuwige zoete middelen. Het is nog niet geopenbaard waar we zijn zo. Maar we weten dat we hem gelijk zullen zijn aanschouwen, zullen opklimmen. In de oneindige kennis van God. Waarvan hier een zeer klein beginseltje wordt gekend. En waar Job immers van betuigt. Een klein stukje. Van hetzelfde hebben wij gehoord. Klein stukje. Maar we zeggen Job wederom, die ziet zijn komst. Meer dan enkele duizend jaren van voren ziet Job hem komen. Kweet zich. Dat mijn verlosser leeft en dan de mijn, de mijn. Er is geen rijker woord volk als het woord in mijn Jezus. En daarna die zei de mijn Jezus. En zo gaven ze de geest. Er is geen rijker woord in het leven van de kerk. Als dat is gemeend wordt om weder te mijnen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Waarvan ook Job in het midden van zijn beproeving in het negentiende hoofdstuk betuigt. Ik weet het. Uit een bevindelijke wetenschap. Uit een geopenbaarde wetenschap. Uit een genadevolle wetenschap dat mijn verlosser leeft. De mijn. Hij leeft. En hij roept zijn kerk toe, ik leef en gij zult leef. En dan was Job niet alleen met God verzoend. Maar hij was ook met de dood verzoend. Hij was met zijn grap verzoend. Hij was met wormen en maden in zijn grap verzoend. Dat was zijn familie in het grap. En zijn familie boven het grap. De verloste kerk kweet. Dat mijn verlosser leven niet en laat over dit mijn stof zal opstaan. Opstaan. De kerk wordt niet weggenomen. De kerk wordt opgenomen. Opgenomen. Gij zult mij leiden door uw En daarna zult gij mij opnemen in heerlijkheid. Over dit mijn stop zal opstaan. Wanneer de wormen dit mijn huid door zal hebben. Zal ik uit dit verrotte vlees. Uit dit verdoemelijke vlees. Uit dit gans vlees. Zal ik God aanschouwen zonder vrezen. Zal ik God aanschouwen. Kinderlijk en oprechtelijk. In het bloed van Jezus. En dan betuigt hij geen vreemden. Want hij heeft Job geëigend. En Job werd door het geloof hem geëigend. En wat blijft er dan over? En dat wenste ik wel. Dat hij dat ons allen op de zielen bond en aanbond en opbond. Want dan zegt Job, mijn nieren. De nieren zijn de zetels van verlangen. Dat zijn de zetels van uitzien en begeren. Dat zijn de nieren. En dan zeg je, mijne niet, Verlangen zeer in mijn schoot. Gelijk ten dichte zin, vluchtend heb van dos verwonnen, hijgt met uitgeputte kracht. Sterker niet naar frisse bronnen, dan mijn ziel naar God versmacht, God is levens overluid. Roep mijn ziel bij Wanneer zal ik wederkeer? En zien het aangezicht mijn heren. Amen. Een ogenblikje bij de vragen stilgestaan, heer. Ach, gemocht mocht het is op en aanbinden horende geloven. En geloven het te mogen horen. Wat tot onze eeuwige vrede is, dienenden. Ach, laat uw rijke dooruitgebreid worden. Uw koninkrijk komen toch o Hij werpt de troon des Satans in ons neer. Opdat en nog werden toegedaan Filistijnen. Tiriërs en Moren. Binnen uw stad voort. We zeggen uw naam hartelijk dank. Voor uw genoten hulp. Gij zijt die wel oude getrouw verbond. Die altijd een hemel scheurt. Als die van koper is. En die altijd de aarde beregen. Wanneer ze van staal is. En die altijd wonderen doet. Waar niets meer te zien is als de dood. En die eenmaal komt. Aan de levensvorst, die vorst die leeft, die eens dood geweest is en zie hij leeft, tot in de eeuwigheid. de verzoening over spreken en luisteren door dat goddelijke, zoete, onmisbare bloed Jezus. Amen. De 32e psalm en daarvan het vierde zangvers. Gij zijt mij, here ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gomering met aangemijn de ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. En wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raar, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Dat is het vierde van psalm 32. Ja. U lichten en geven U genade. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over U allen en geven U zijn vrede. Amen. Zingen we nu het samen uit de 25e Psalm en daar.